Jelle Visser met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump heeft bevestigd... dat IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi dood is. Hij kwam om het leven bij een Amerikaanse aanval... in de buurt van Idlib, in het westen van Syrië. Op een persconferentie vertelde Trump... dat de IS-leider een tunnel invluchtte met drie kinderen. Daar blies hij zichzelf op. Volgens Trump is bevestigd dat het inderdaad de IS-leider was... De Amerikaanse president bedankte Rusland, Turkije, Syrië, Irak en de Syrische Koerden voor hun hulp bij de operatie. Drie verdachten van betrokkenheid bij de dood van de 39 migranten in een koeltruck in Engeland zijn op borgtocht vrijgelaten. De Noord-Ierse vrachtwagenchauffeur wordt morgen voorgeleid voor de rechter. Hem wordt 39 keer doodslag ten laste gelegd. Ook wordt hij aangeklaagd voor mensenhandel en witwassen. Een vijfde verdachte die gisteren werd opgepakt, zit nog vast. Volgens Britse media komen de meeste slachtoffers uit Vietnam. Meerdere konvooien zouden vanuit Vietnam vertrokken zijn. In totaal zouden meer dan 100 migranten naar Engeland zijn gebracht. Op marineschip Johan de Wit is opnieuw cocaïne gevonden. Het gaat om 11 kilo, verdeeld over een aantal pakketten. Vorige maand werd in Curaçao een militair van het schip aangehouden... die ook 11 kilo drugs bij zich had. Na zijn aanhouding werd duidelijk dat er meer drugs aan boord was. De Johan de Wits ligt nu in Den Helder. Daar is het schip uitgebreid doorzocht. Een vrouw van 89 heeft de hele nacht in haar auto vastgezeten nadat ze deels in een sloot terecht was gekomen bij de afrit van de A59 bij Dussen. Het ongeluk gebeurde gisteravond rond 6 uur. De vrouw zat zo'n 18 uur vast in de auto. Het lukte haar niet om zelf uit de auto te klimmen. Een AVB-medewerker trof de vrouw vanmiddag aan in het voertuig. Ze is licht gewond en naar het ziekenhuis gebracht. Ze zou het relatief goed maken, al dus de politie. De politie heeft haar rijbewijs ingenomen. De vrouw moet eerst een rijvaardigheidstest afleggen om het terug te krijgen. En dan het weer vanavond en vannacht opklaringen. In het noorden kan een bui vallen. Minimumtemperatuur een graad of drie... Morgen op meer plaatsen buien, maar ook zon. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Op de N9 Den Helden-Alkmaar. Tussen Schorrel en Bergen 3 kilometer file en 5 minuten vertraging. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 De, de alarm! En jij? Herken je een van de signalen? Bel direct 112. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op TV, radio en internet. ZFM! Dit is ZFM Race Radio. It was a And the memories bring back, memories bring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 A promise that I can't keep I promise that your smile ain't gon' never be. Shopping Breeze in Paris Everything 24 carats I Take a look in that mirror Now tell me who's the fairest? Is it you? Is it you? Is it me? Is it me? Say it's us I Say it's us And I'll agree Baby Jump in the Cadillac like Girl, let's put some money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 Op 106.9. FM.